Hij werd met zijn medepassagier, een meisje van 16, ge, zwaar zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeval was de N682 enige tijd afgesloten. In Breda is een man aangehouden die een vijfjarig jongetje had aangereden en daarna was doorgereden. Dat gebeurde gisteravond in het noorden van de stad. Het slachtoffer was met andere kinderen op straat aan het spelen toen de automobilist hard kwam aanrijden en het jongetje aanreed. De man ging ervan door, maar het lukte de gealarmeerde politie hem later aan te houden, ondanks hevig verzet. Een agent kreeg een klap op zijn hoofd. Met het jongetje gaat het naar omstandigheden goed. Hij is niet in levensgevaar. Het weer in de loop van de ochtend vanuit het zuiden regen. In de middag in het zuidoosten enige tijd droog en zonnig. Daar kan het 21 graden worden, maar in de rest van het land wordt het niet warmer dan 11 tot 14 graden. In de avond volgen flinke buien met kans op hap. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Que dizes, te amo Maria Na fotografia, estamos felizes Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik presenteer vandaag en heb het programma samengesteld. U luisterde naar José Koning. Het album heet A Tribute to Antonio Carlos Gobim. Zij komt op 13 mei naar de krocht in Zandvoort en gaat ongetwijfeld een geweldig optreden geven. We gaan verder met um, Stefan Grappelli en Barney Kessel. Ik heb in het eerste uur al een nummer van hun gedraaid en ik ga er nog eentje draaien omdat het gewoon een heerlijke cd is. Het nummer heet Emmentenom. Johnny Kessel en Stefan Caprelli. Gaan verder met Art Pepper. Er is een uh, nieuw live album van hem uitgekomen. wat uh, al jaren op de plank heeft gelegen. Het is opgenomen in de Paul Mason Winery in um, Californië in 1976. Het was eigenlijk het begin van Art Peppers laatste periode. Art Pepper heeft een, uh, ja, een enorme historie met drugs, drank heeft in de gevangenis gezeten. En um, begin jaren zeventig kwam hij uh, uit een, uh, een tweejarig uh, drugsprogramma, een afkikprogramma. Hij speelde geen muziek meer, hij ging uh, boekhouding doen en wilde eigenlijk ook niet meer spelen. Omdat het hem altijd naar drank en drugs heeft geleid. Tot hij werd gevraagd, eigenlijk door een instrumentmakerij, uh, Buffet heette ja, dat bedrijf om uh, hun instrumenten uit te testen. En hij begon jazzclinics te doen op colleges. De studenten waren uh, vol met respect en bewondering voor hem. En dat deed hem eigenlijk weer belangrijk, uh, zich belangrijk voelen. En hij had nog iets te bieden. Toen is hij langzamerhand weer begonnen te spelen. En uh, zo kwam het eigenlijk weer op gang. En heeft hij een uh, heerlijk uh, live album uh, gemaakt... Gaat luisteren naar twee nummers, Hier staat Rainy Day en daarna Saratoga Blues. Met Art Pepper op alt-saxofoon, Smit Dobson op piano, Jim Nichols op bas en Brad Billhorn op drums. <truimert> I'm sorry. Het Saratoga Blues. Helaas is dit nummer ook al zo lang. En kan niet continu deze hele lange nummers draaien in een uitzending. Want het is ook tijd om wat vocaals te gaan draaien. Helen Carr, Down in the Depths of the Nineteenth Floor. Een uh, zangeres die um, weinig succes heeft gekend. Maar uh, wel op een uh, aantal uh, albums heeft uh, meegezongen natuurlijk. En dit is een album op haar naam. Waar ze vergezeld worden Charlie Mariano op Altsax Don Fakerquist op trompet en Don Trainer op piano. Gaat u luisteren naar You're Driving Me Crazy. You, you're driving me crazy. What did I do, what did I do, my tears for you, make everything hazy, cloud my skies, skies of blue, true were well, the friends who were near me, to cheer me, believe me, they knew, you were the kind to deceive me, desert me when I needed you, You're driving me crazy. What did I do? What? Earl Spencer. Earl Spencer, een trombonist die na de Tweede Wereldoorlog een, um, de Navy verliet en een, uh, de muziek in ging en een Big Band startte. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er eigenlijk een nieuw stijl van big bands op, geleid door Stan Kenton, Boyd de Rayburn en ook Earl Spencer. Hij vormde zijn band in 1946 in Los Angeles en nam onder andere Art Pepper mee in zijn gezelschap. Ze hebben drie jaar heel veel succes gehad. En toen is uh, zijn band opgeheven. Deels omdat uh, Earl Spencer een hartruisprobleem uh, uh, had. En ook omdat uh, het label waar zij voor speelde... de Black and White Records failliet ging in oktober 1949. Van het album The Complete Black and White Recordings... 1946-1949 ga ik twee nummers draaien. Hey Mr. Postman en... Progressions in Boogie. Earl Spencer. A smooth gal to sing a great song. Earl Spencer plays it. And our own Doris Carl comes out and says, Hey, Mr. Postman. He never even looked my way Day after day You come this way And all you ever bring is blue If you don't bring a letter a day Stay away Mr. Postman Wind it up, here is yes, Doris Mr. Carl Mr. Carl with famous, Bidding it up with all the boys On a little thing called Progressions in Boogie Dat was Earl Spencer's Big Band. Ik ga verder met een andere Big Band. De Big Band van Woody Herman. Die natuurlijk vele jaren succes heeft gehad. En in, uh, met drie verschillende bands eigenlijk uh, grote successen heeft gekend. Ik ga een nummer uh, draaien, dat heet Wailing in the Woodshed. Het komt van het verzamelalbum, The Mosaic Select. Herman met Wailing in the Woodshed. Het Fresh Sound platenlabel is een van de belangrijkste uh, platenlabels die opnieuw uh, nummers, albums uitbrengt van artiesten uit het verleden. En zo ook Wade Lecce. Hij leefde van 1934 tot 1963. Had een korte maar belangrijke carrière en hij was een, uh, een boppianist. Hij uh, trad onder andere op bij Dizzy Gillespie uh, gedurende de 52 tot 54, toerde in Europa met uh, deze uh, grote trompetist. Maar maakte ook albums met Pete Brown, Lenny Hembrough, Milt Jackson, Sonny Rollins, Charles Mingus en nog vele anderen. Hij uh, overleed helaas al toen hij 29 was. Hij heeft wel een album op zijn eigen naam staan. En gaat u luisteren naar Wade Ledge Blues met Wade Ledge op piano, Lou Hackney op bas en L. Jones op drums. E aí BOOM <laughs> Blues. Ik ga verder met opnieuw een uh, pianist, uh, dat is Mary Lou Williams. Zo in de eerste helft van de jaren 40, en uh, de tweede helft jaren 40, waren vrouwen eigenlijk een uh, zeldzaamheid in de muziek. Mary Lou Williams, een pianiste, was een uitzondering. Ze was intelligent, ze verzamelde intelligente muzikanten om zich heen. En arrangeerde nummers voor onder andere Louis Armstrong, Earl Hines, Benny Goodman en Duke Ellington. Gaat u luisteren naar Hesitation Bookie van Mary Lou Williams. Mary Lou Williams met Hesitation Bookie. Vorige maand was ik in Amsterdam bij een optreden van een band... die ik nog nooit had gehoord. En dat is de Nederlandse band Artvark. Artvark uh, uh, is samengesteld uit Rolf Delphos op Alt sax, Bart Weerts op Alt sax, Peter Broekhuizen op Baritonsax en Mette Erker op tenor sax. Dus een compleet saxofoon-trio. En ik heb... Eerlijk gezegd een fantastische avond gehad. Ze speelde fantastisch. En uh, met z'n vier uh, ja, speelde ze de sterren van de hemel en uh, hielden ze iedereen uh, gekluisterd. Ik heb een cd meegenomen en dat is de cd de uh, Blues Stories van het Artvark Saxofoonkwartet. En ik ga het nummer draaien, Bank Account Blues. Mm. Het Nederlandse saxofoonkwartet Artvark. Zeker de moeite waard mocht u een keer de gelegenheid hebben om naar ze te luisteren. Dit was het helaas voor vandaag alweer. Dit is CFM Jazz. Samengesteld en gepresenteerd door Jeroen van Sluisterm. Ik hoop dat u genoten heeft. En nog een fijne zondag. En tot uh, volgende maand.